Een 52-jarige Somaliër die zich gewelddadig gedroeg in een vliegtuig... is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld... tot een gevangenisstraf van 12 maanden, waarvan drie voorwaardelijk. Tijdens een vlucht van Dubai naar Amsterdam... schopte en bespuugde de man een steward. Die kreeg speeksel dat vermengd was met bloed in zijn oog en mond. Hij moest wekenlang medicijnen slikken... omdat het risico bestond dat hij was besmet met het HIV-virus. De Somaliër was dronken en gedroeg zich zo agressief... dat medepassagiers moesten helpen om hem in bedwang te houden. De Nederlandse regering geeft een miljoen euro voor noodhulp aan vluchtelingen uit Zuid-Soedan. Sinds de burgeroorlog half december uitbrak zijn meer dan een half miljoen mensen op de vlucht geslagen. Een groot deel van hen verblijft nu in Oeganda. Vaak gaat het om hele gezinnen die hals over kop hun huis uit zijn gevlucht... en alles hebben moeten achterlaten, zegt minister Ploemen. De strijd in Zuid-Soedan heeft al aan zeker 10.000 mensen het leven gekost. In de twee middeleeuwse grafkelders die gisteren in Utrecht zijn ontdekt, liggen in ieder geval zeven mensen begraven, onder wie een vrouw met een ongeboren kind. Op de vindplaats stond tussen 1246 en 1579 een klooster. En het is volgens de stadsarcheoloog voor het eerst dat dergelijke kelders in Utrecht in een voormalig kloostercomplex zijn aangetroffen. Vergelijkbare grafkelders uit de middeleeuwen zijn wel gevonden onder Utrechtse kerken, als de Domkerk en de Pieterskerk. En dan het weer. Vannacht en morgen waait het stevig, gaat het zuidoosten tot zuiden. Ook gaat het regenen. Vannacht in het oosten nog wat natte sneeuw. In de loop van morgen wordt het weer droger... met opklaringen en het wordt morgen 4 tot 8 graden. Dit was het NMS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A10, de ring van Amsterdam... tussen Duivendrecht en de Rij 2 kilometer. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd. Er zijn meerdere auto's bij betrokken, dus het is een behoorlijke ravage. De weg is dicht tussen knooppunt Amstel en de Rij. En ook de N31 van Leeuwarden naar Drachten is nog steeds dicht... tussen de aansluiting met de A32 en Garijp. Daar is vanmiddag een vrachtwagen gekanteld. Waarschijnlijk is de weg over een uurtje weer vrij. Verkeer richting Drachten en Groningen kan omrijden... via Heerenveen over de A32 en de A7. Boek nu je vliegticket op vliegwinkel.nl... en ontvang een kapitaal reisgids naar keuze cadeau. Op eens op... Heeft u een probleem met een bedrijf, een instantie of wellicht met de overheid? U komt er helemaal niet uit. U wordt van het kastje naar de muur gestuurd. U bent het helemaal zat. Denk dan eens aan kan waar zijn Want wij lossen die problemen heel graag voor u op. Stuur een mail met uw probleem naar kan ie -waar -zijn Oh nee, nog steeds die kneupele plofkip bij de appie. Ik kan geen plofkip meer zien. Nee, ja, Kan Albert Heijn nou echt niets beters verzinnen? Nog eventjes en dan zak ik zelf ook door mijn pootjes. Hamster! Ja, nu weet ik het zat. We nemen gewoon omslag. Ja, gaan we lekker bij Wakker Dier werken. Hamsters laten de plofkip liever lopen. Jij ook? Kijk op wakkerdier.nl Vanaf komende zaterdag op Radio 5 Nostalgia. De week van de jaren 60. De hippies en de provo's. De poeg en de solex. De beste muziek. Herleef de jaren zestig opnieuw. Een week lang op Radio 5 Nostalgia. Kijk voor meer informatie op radio5nostalgia.nl NOS, NOS Radio Langs de lijnen met Ronald Boot. Goedenavond en welkom bij deze lange uitzending tot 11 uur vanavond. Vanwege Feyenoord-Vitesse de topper, de nummer 4 tegen nummer 2. Maar daar kwam nog een reden bij, want de Davis-cup-ploeg doet het verrassend goed tegen Tsjechië. Hazen versloeg Stepanek. Marcel Mesker in Ostrava kijkt nu tegen Zeisling, tegen Berdy. Hoe staat het ermee? Eerste set zojuist door Thomas Berdy gewonnen met 6-3. Uh, Berdy speelt zoals we van hem verwachten. Veel power, veel harde klappen, veel servicegeweld. Eén break in de vierde game van deze set. En dus 6-3 voor Berdy. Vijf punten is het verschil tussen Feyenoord en Vitesse... in het voordeel van de Arnhemmers. In de Kuip zitten Richard van der Made en Andy Houtkamp. Een volle Kuip, een geweldig sfeertje hier met die 50.000 mensen. Je zei het al, vijf punten verschil. Dat is het belang, want Feyenoord moet eigenlijk winnen om in de race te blijven voor een eventuele landstitel. Feyenoord speelt met Armenteros voor Schaken en Congolo voor Martijssen. 3,5. Kukker... Halve... Ja, ga je gang. Ja, 3,5 minuut zijn we onderweg. Ik zit te kijken wat er in de herhaling namelijk gebeurt. Want meteen al een flinke charge op Piazon bij Feyenoord. En daar raakt een Feyenoorder ook direct geblesseerd zo in de beginfase dus van deze wedstrijd. Het komt allemaal voort uit een aanval vanuit de rechterkant. Waarbij Armenteros, die vandaag in de basis staat, een hoofdrol vervult. Maar er is een blessure op dit moment bij Feyenoord voor Jordi Klaasie. En wij gaan terug naar Ostrava waar Robin Haase dus voor een enorme verrassing zorgde... in de Davis Cup ontmoeting met Tsjechië. Hij versloeg Radik Stepanek in vijf sets. Hazen analyseert zelf de wedstrijd. Ja, het was een goede wedstrijd. Uh, af en toe speelde ik een paar mindere games. Uh, maar in, in, uh, het verloop van de wedstrijd was gewoon goed. En, uh, ja, en dat je hem dan eruit trekt uh, is natuurlijk prachtig. twee keer 40-0 achter. Je vecht je elke keer terug. Het was echt de wedstrijd van de terugvecht, hè? Ja, zeker in die derde set. Ik kwam natuurlijk... Uh, ik moet zeggen, kijk, we begonnen allebei goed. Daar begonnen natuurlijk mee. En, uh, en op een gegeven moment was er een fase dat hij gewoon beter was. Tot de uh, set 4-4... En uit het niks breken kunnen, omdat hij twee soorten punten speelt en ik een ongelooflijke ja, en Opeens is dus 6-4-1-0 met een break. Ja, en daar zet ik niet door. Daar kwam ik uh, ook op 45 eigenlijk uh, naar Juice. Uh, die brak hier nog wel. Later in de set inderdaad twee keer 0-40. En ik kwam elke keer met goede punten terug. Uh, ja, en uiteindelijk verliest die set nog wel in de tiebreak. En hij had hem eigenlijk verdiend gewonnen. Want uh, ja, hij was misschien de betere in die set. Maar ik denk vanaf vierde uh, pak ik het goed aan. En uh, ben ik denk ik de betere. Wat gebeurde daarna uh, je hoofd na die tiebreak? Um, nou ja, uh, wat gebeurde? Ik denk dat ik uh, gewoon uh, do doorspeel zoals ik speelde. En ik kreeg ook wel mijn kansjes. En hij miste op een gegeven moment wat. Ik merkte dat hij iets vermoeid uh, raakte. Uh, um, ja, en toen, uh, toen sloeg ik mijn voorns een paar keer echt voller. Uh, het was elke keer af uh, of uh, kijken van ja, hoe hard speel ik hem. Omdat hij ook wel moeite mee heeft als je juist trage ballen speelt. Maar uh, ik denk dat dat heel erg goed ging in die 54-set. En, en ook mijn returns gingen wat beter. Het is wel een droomstart van dit weekend, hè? Ja, nou ja, we hopen natuurlijk dat je voorkomt in het 1-0. En uh, dat is gebeurd en dat is mooi. Dus uh, uh, dat is uh, fantastisch. En uh, hopelijk kan Igor nu een hele goede wedstrijd spelen. En, uh, en dan zal hij uh, denk ik ook uh, absoluut kansen kunnen krijgen. Iedereen praat altijd maar over het verliezen van de Tsjechen. Leek bij voorwaard al vast te staan volgens sommigen. Nou, uh, het eerste tegen ons bewezen. Ja, maar ja. He. Het is, het is vaak zo zwart-wit. Ja, het is jammer dat eigenlijk mensen altijd zo denken. Want als het zo is, ja, waarom spelen we dan eigenlijk? En uh, je, je ziet, uh, uh, natuurlijk, het is een geweldige prestatie om uh, um, uh, deze wedstrijd te winnen. Maar ik denk dat ik altijd kansen tegen hem, uh, uh, waar dan ook. En, uh, en, en, ja, en als je dan een keer verliest of een keer wint, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Mooi hè? Davis Cup tennis. Ja, dat is zeker fantastisch met het publiek. Het uh, is altijd een geweldig leuke sfeer. Gefeliciteerd. Dank je en dat zei Robin Hazen tegen Matthijs Weststraten. We gaan naar de Kuip. Feyenoord, Vitesse, Riesent van der Waarden en Andy Houtkamp. 6,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Men heeft het rustig aangedaan. Even gewacht tot we live waren. En nu is Vitesse in, de, in balbezit. Klaasie, die flink aangepakt werd, is weer terug in het veld. En uh, loopt ook gewoon goed. Dus alle spelers zijn aanwezig. Nog geen kansen, nog geen mogelijkheden gezien. En balbezit voor Vitesse. Feyenoord dat toch wel het meeste balbezit heeft in de openingsfase van deze wedstrijd. Vitesse dat weer in de vertrouwde formatie speelt van de afgelopen weken. Met aanvoerder Kasja die nu de bal heeft in het hart van de verdediging. Als aanvoerder gaat ten koste van Dan Mori. Vitesse nog altijd de bal aan de linkerkant van het veld. Nu bal kwijt. Feyenoord neemt weer over achterin. En daar staat centraal in de verdediging Congolo. Hij maakt zijn debuut in een competitieduel in de basis bij Feyenoord. 19 jaar jong Terence Congolo. Hij heeft nu de bal. Speelt hem naar Martens Indy. Die daar gewoon als linksbek staat terug naar Mul. De doelman zo tikt de tijd weg. En zitten we na 7,5 minuut met een 0-0 stand in een heerlijke kolkende kuip. De vrije balbezit. Vitesse won of uh, verloor van Feyenoord uh, in eigen huis. Een van de doelpuntenmakers was de vrije pellen natuurlijk de andere. En Havenaar nu uh, spelend bij uh, Vitesse in de spits. Uh, onder andere was degene die... Voor uh, Vitesse scoorde 2-1 toen dus in uh, Arnhem. En daar zou Feyenoord ook vanavond voor tekenen met balbezet voor Boetius. Die kaatst en schiet op doel. En dat is helemaal geen set. schot. De bal gaat maar centimeters naast het doel van Piet Veldhuizen. Een goede kaats van Alex Immers terug op Boetius. En Boetius schuift de bal net naast het Vitesse doel. En zo laat Feyenoord in het begin van dit uh, duel toch het betere voetbal zien. Vijf punten inderdaad het verschil. Het is echt een, een wedstrijd in het teken van aanklampen voor Feyenoord. Of wordt het misschien wel na vanavond zelfs afgelopen. Vaken in de race om de titel. Feyenoord dat zo graag weer eens kampioen van Nederland wil worden. Maar de eerste plaats is ver weg. Veldhuizen gaat in de fout met een korte bal op... Kasia, dan neemt Feyenoord over met veel agressie nu richting de goal met Klaas. Maar de afspeelbal is niet goed. En dan kan Feyenoord uh, terug en moet uh, Vitesse misschien in de counter iets bedenken. Dat lukt heel aardig met een uh, lange bal richting Havenaar. Want dan is het Congolo die de bal weer wegpeert. Het is uh, Boetius nu aan de linkerkant van het veld. Neemt de bal aan, probeert dan immers in te pasen. Dat mislukt. Vitesse zit ertussen met Van Anot. En dan kan de Arnhemse club aan de linkerkant misschien een nieuwe aanval opzetten. Scheidsrechter Guzebujuk heeft gefloten voor een vrije trap na een overtreding op Atsu. En de vrije trap is genomen. Meteen naar voren gespeeld. Maar daar zit Feyenoord weer tussen. Want Feyenoord zet meteen vroeg druk. Wil graag snel het openingsdoelpunt maken. Want men wil laten zien. Dit is onze kuip. Hier moet je bang zijn om hier te komen. Nou, volgens nog is dat nog niet gelukt voor Feyenoord. Als Leerdam uitgefloten. Ex-Feyenoord de bal naar voren speelt. De bal komt terecht bij uh, Piazzon. Piazzon probeert er langs te gaan. Maar daar zit er vrij goed tussen. En dan kan Feyenoord uitverdedigen. Via onder andere Pellen die de bal naar de rechterkant speelt. Waar Armenteros staat. In plaats van schaken. Koeman niet tevreden over schaken. En dus Armenteros in de basis. Armenteros die vorige week ook al inviel in die dramatische wedstrijd voor Feyenoord in Den Haag. Toen de Rotterdammers verloren met 3-2. Nu een aanval aan de linkerkant met Martens Indy. Wordt goed verdedigd door Kasja, Maar die levert de bal toch ook weer in. Feyenoord zit er inderdaad agressief op in de beginfase van dit duel. Dan weer een overtreding nu van... Vitesse op Martens Indy en dus krijgen we een vrije trap voor de thuisploeg aan de linkerkant van het veld. Ja, zo zien we toch dat Feyenoord het meest dreigend is in het begin en ook wel met veel agressie richting het doel van Vitesse gaat. Het levert nu een vrije trap op en daarvoor meldt zich Klaasie. Met de lange mensen voorin, de vrij Congolo is mee voorin. Die kan ook heel aardig koppen. De vrije zeg maar, richting de tweede paal. Kijken wat Klaas hier doet. Die gaat hem richting die tweede paal brengen. Komt die bal voor doel. Pelle probeert te koppen. Wordt uh, tegengehouden. En dan probeert Vitesse eruit te komen. Maar is het niet voor langs. Wordt er een overtreding gemaakt. Gezien door Sedak Kuzebuuk. De scheidsrechter. Die uh, in 14 wedstrijden maar twee rode kaarten in totaal heeft gegeven. En uh, 51 gele kaarten. Zit op een gemiddelde van 3-3 kwart per wedstrijd. Goede scheidsrechter. Nog altijd jong. Kwam als een speer omhoog een paar jaar geleden. En toen maar onder andere dat geintje... Bij FC Groningen. Met het respectbandje eventjes nog wat teruggevloten. Maar hij is er helemaal. En mag deze topper. Want dat is het toch tussen de nummers 4 Feyenoord en nummer 2. Vitesse fluit. De bal bezit voor Kasia. Voor Vitesse. Kijkt om zich heen. Maar het staat stil op het uh, veld bij Vitesse. Dan wordt de bal naar uh, Atsu gespeeld. Atsu meteen weer terug naar uh, Janari van der Heijden. Van der Heijden nu op de middellijn. Bal naar de linkerkant. Kijken wat daarmee uh, kan gaan gebeuren. Als uh, Piazzon de bal heeft en hem weer even teruggeeft. Aan Van Aanholt, Van Aanholt weer naar Piazzon. De Braziliaan, 11 doelpunten en 8 assists. En dan is het gevaarlijk als Piazzon de bal weer heeft gekregen. En Piazzon draait, de bal even teruggeeft. Kan er geschoten worden? Nee, nog niet. De bal gaat naar de rechterkant, naar Ibarra. Ibarra, Randschapschapgebied met Martins Indi tegenover zich. Brengt de bal even terug op Leerdam. Maar zijn voorzet komt niet aan. Balbezit blijft. Even voor Vitesse, maar dan kan Feyenoord eruit. 12 minuten gevoetbal. 0-0 de stand in de Kuip in Rotterdam. En Feyenoord heeft het even moeilijk. Peert de bal nu vanaf de linkerkant naar voren. Het hoofd van Immers. Dan een goede beweging van Boetius. Maar er wordt een overtreding gemaakt door Feyenovic. De middenvelder bij Vitesse die in het elftal is gekomen. Na de blessure al in het begin van dit seizoen. Bij Theo Jansen. En die maakte gisteren op de training een hele onfortuinlijke beweging. En nu is het echt einde seizoen. Maakt een kapbeweging en het schoot hem opnieuw in zijn rechterknie. En nu is het dan helemaal definitief dat Theo Jansen dit seizoen niet meer in actie komt voor Vitesse. Boetius schuift de bal terug naar het centrum van de verdediging. Daar staat Stefan de Vrij, kort paasje op Klaasie. In de middencirkel speelt het zich allemaal af. Vitesse wacht af, laat Feyenoord in het begin toch opbouwen. Dan is het Martins Indy aan de linkerkant. Kort balletje op Klaasie, die zich natuurlijk veel met het aanvalspel van Feyenoord bemoeit. Paas naar de linkerkant. Daar staat Be Vilena, die probeert haar Kasja te Spelen. Dat mislukt. Kasia speelt de bal. Zegt hij ook tegen Guusse Maar er wordt een overtreding gegeven voor Feyenoord. Ja, hij raakt uh, en de bal, maar ook uh, zeker de enkel. Want Filena ja. heeft heel veel pijn. Absoluut. Net terug uh, na een uh, schorsing. We zien het hier op de scherm in de herhaling. Ja, het is een pittig ingreep van uh, Kasia. Die uh, overigens ook net terug is. De Georg hier de vrije trap gegeven dus door Kussebuuk. Maar Wilena heeft nog steeds heel veel pijn. En ligt in de buurt van de cornervlag, net buiten de lijnen. Overigens een pikant duel. Niet alleen Feyenoord-Vitesse, maar ook Koeman tegen Peter Bos. Ronald Koeman die notabene bij Vitesse zijn trainersloopbaan begon. En dat is alweer een, een flinke tijd geleden. 2000, januari 2000 tot december 2001. En Peter Bos, speler bij Feyenoord geweest. 155 wedstrijden en ook nog drie jaar technisch directeur. Nu de vrije trap voor Feyenoord vanaf de linkerkant via Klaas. Klaas neemt kort op Pelle. Pelle kan niet uithalen. En dan kan er overgenomen worden door Vitesse. En kan er snel gecounterd worden? Ja, dat kan er. Via de linkerkant. En daar is Van Aanholt. Die is snel natuurlijk. Heeft ook al een paar keer gescoord voor Vitesse. En dan is het Atzoe met het schot. Had daar misschien wel door kunnen lopen. De kleine Ganees. Maar besluit ineens met zijn linker die bal op doel te schieten. Het gaat een aantal meters over bij de goal bij Erwin Mulder. Maar het was toch wel een mogelijkheid hoor voor Vitesse. Vitesse, daar waar ik dacht dat Atsu toch nog wel door had kunnen lopen. Richting het doel bij Mulder besluit uiteindelijk te schieten. Het is het eerste gevaar in deze wedstrijd na een kwartier bijna alweer in de Kuip. Vitesse tegen Feyenoord 0-0 nog altijd. Immers probeert te kaatsen, lukt niet. Want uh, daar zit uh, Van Aanel tussen. En dan kan Vitesse er ook moeizaam uitkomen via Piazzon. Maar die verspeelt de bal aan Klasi. Maar Klasi of iemand anders heeft een overtreding in ieder geval gemaakt op Prupper. En dus mag uh, Vitesse een vrije trap gaan nemen op de middellijn. naar de linkerkant van het veld. 0-0 de stand. Klein kwartier gespeeld bij Feyenoord Vitesse. Een hele belangrijke wedstrijd in deze fase van de competitie. Vitesse vorige week punten laten liggen tegen aardsrivaal NEC. En Feyenoord, uh, uh, we hoorden het al, 3-2 verloren van ADO Den Haag. En dat was een enorme tegenvaller als Leerdam voor Vitesse de bal heeft en hem helemaal terug speelt op Veldhuizen. Vitesse de best presterende uitploeg overigens. Won dit seizoen al met 2-6 bijvoorbeeld in Eindhoven bij PSV en ook in Amsterdam Arena met 1-0 van Ajax. Kan me nog vorig jaar herinneren hier in de Kuip. Toen ging Vitesse met 2-0 onderuit en Fred Rutte toen de coach van Vitesse zei de Kuip dat is echt magie. Daar moet je tegen bestand zijn. En prompt haakte Vitesse in die wedstrijd af in de race om de landstitel. Verloor kansloos van Feyenoord dat toen beter was. Nu is het Kasia. Brengt zichzelf wat in de moeilijkheden omdat Klaas hier Gejaagd. Ook Pelle doet mee. Dan is het Veldhuizen die de bal door de as van het veld naar Vijnovic schuift. Die zich heel vaak aanbiedt bij Vitesse om de opbouw te verzorgen. En dan is het Van der Heijden vervolgens. Die met de bal over de middenlijn is gedribbeld. Nog altijd Van der Heijden. Dan terug naar Kasia. Pelle is de enige speler op de helft van Vitesse. Dat nog altijd de bal heeft. Nu aan de rechterkant met een goede bal van Leerdam. In de diepte gespeeld naar Ibarra. Die wordt dan vastgehouden. En dan mag het spel door van Guzebujuk met Immers bal. Kort naar de linkerkant. Daar staat Martens Indi. Die wordt opgejaagd door Prupper. Prupper wint het duel. Korte combinatie met Ibarra. Ibarra nog altijd. Dan is het opnieuw Feyenoord dat er agressief op zit. Maar de Arnhemmers opnieuw in het balbezit. Aan de linkerkant nu met Van der Heijden. Nee, het is in de middencirkel. Met een paasje nu naar Kasia. En zo houdt Vitesse toch al een tijdje nu het balbezit. Met uh, balbezit in de middencirkel. Bijna iedereen nu op de helft van Feyenoord. Als uh, de bal weer in de voeten van Atsu kwam. Even terug op Feyenoord, Feyenoord. Feyenoord tussendoor. Balletje naar Van der Heijden. Van de heden nu op de helft van Feyenoord. Het kijkt naar de linkerkant. En daar kan de bal ook naartoe. Naar Van Aanholt. Van Aanholt. Goed gespeeld op Piazzon. Piazzon. Halverwege de helft van Feyenoord. Even kort spelen. op Prupper. Prupper naar buiten. Naar Van Aanholt. Van Aanholt naar Atsu. En zo uh, wordt er wel flink gebreien, Maar zijn ze geen meter opgeschoten? Dus zoekt men het aan de rechterkant. Waar Ibarra, Renato Ibarra, de Ecuadorian helemaal vrij staat. Bal aangespeeld. Bal gaat naar Leerdam. Dan klinkt er een fluitconcert van het publiek. Want men is niet vergeten dat hij, hij, dat hij hier met veel problemen wegging. Uit uh, Rotterdam. Kelvin Leerdam die het heel goed doet bij Vitesse. Niet alleen in verdedigend opzicht, maar ook met doelpunten maken, want hij heeft er al zeven op zijn naam staan. En dan staat hij mee op de tweede plaats achter Piazzon bij uh, Vitesse. Vitesse dat het rustig aan doet, bal rond speelt en nog altijd in balbezit is. Ja, ik sprak Leerdam gisteren nog even na de training. Hij zei van ja, ik heb hier een uh, geweldige tijd gehad bij Feyenoord. Het is toch mijn club, maar het zal toch wel een speciaal iets zijn als ik dan morgen weer door die tunnel loop en uh, de Kuip in kom in een uh, heel ander shirt. Het is nu Kasia, die uh, Atsu aanspeelt. In de middencirkel, Vitesse in deze fase wat meer balbezit bij de 0-0 stand. 18e minuut loopt inmiddels en Feyenoord wacht rustig af. Het is Immers die wel naar de bal toe gaat. Boetje is nu in het duel aan de rechterkant met uh, Atsu. Maar het is Leerdam die hem heeft. Aan de rechterkant wordt inderdaad uh, uitgefloten hier door het legioen. Paast de bal weer terug naar Kasia. Kasja dan opgejaagd door Immers. Wat uh, kan Vitesse bedenken? Want Feyenoord stoort vroeg, zit er bovenop. Dan is het Leerdam misschien met een bal in de diepte richting Havenaar. Dat mislukt. Nee, het is Vitesse dat die niet uh, nauwkeurig is en slot is, zoals eigenlijk de laatste weken steeds het geval in de Pasing. Feyenoord nu aan de bal aan de rechterkant met Jan Maat. Je proeft dat er veel op het spel staat bij de ploegen. Uh, redelijk uh, behoudend spelend, geen risico's nemen. Nu weer de uh, bal bezit voor Piazzon. Speelt de bal even naar de linkerkant. Naar Ibarra, die helemaal naar de linkerkant is uitgeweken. Is dat Ibarra? Ja, dat is ja. Ibarra. En dan het schot van Prupper is uh, in de handen van Erwin Mulder. Eigenlijk het eerste schot op uh, welk doel dan ook. Nu dan van Prupper op Mulder. Wij hebben gespeeld. 18 minuten in de Kuip. Stand bij Feyenoord Vitesse. 0-0. En de stand bij Berdich tegen Marcel Marcella Misker. Ja, set en een break voor Thomas Berdich. 6-3, 3-1 is de stand. Het is uh, vooral uh, sjouwen op de baseline. Achter de baseline voor Sijsling. Want uh, de klappen van Berdich die komen heel hard aan. Dus... Voorlopig is het Berdi die de lakens uitdeelt. 6-3 en 3-1 voor de Tsjech. Terug naar de Kuip. Andy en Richard. 19e minuut. Het is 0-0 in de Kuip. Vitesse heeft de bal aan de rechterkant van het veld. Met aanvoerder Kasia paast kort naar Atsu. Die de bal ook vaak komt ophalen op de eigen helft. Lage bal over de grond nu naar de linkerkant. Vitesse dus in de laatste minuten veel balbezit. Feyenoord wacht op, op de eigen helft. Van der Heijden nu met een kort balletje naar Van Aanholt Die schiet de bal op de benen van Immers. Maar Vitesse houdt de bal. Zit nu met uh, Vajnovic. Probeert Piazon te bereiken. Dat mislukt. Dan via Klaas hier weer hoog naar voren. Dan is het uh, Pelle. Gaat het duel aan met uh, Kasia. En Vitesse heeft weer de afvallende bal. Nu met Ibarra. Ibarra bal even terug op uh, Leerdam. Leerdam weer helemaal terug op uh, Kasia. En Kasia kan de bal dan uh, breed geven op Vajnovic. Vajnovic. Uh, ooit uh, bij AZ gespeeld. En daar was het toch ook al een uh, groot talent. En nu dus al, zoals Richard terecht zei, al een hele tijd in de basis bij Peter Bos. Vanwege de blessure van Theo Jansen. Theo Jansen is hier aanwezig. Later uh, waarschijnlijk in de Lijn een interview met hem. Uh, als ondertussen Vitesse alweer balverlies heeft geleden. En de vrijde bal gevaarlijk terug speelt op Mulder. Want uh, Havenaar kwam in de buurt. Maar Mulder speelt de bal hard naar voren. Kan Boetius erbij? Nee. Hij kwam te laat. 10 minuten Boetius. Koeman was woest. Stoppen En uh, riep hem ter verantwoording. Nou, dat is uh, goed gepraat. Dus mag hij toch in de basis beginnen. En uh, zal moeten bewijzen dat dat terecht is. Jean-Paul Boetius bal aan de rechterkant bij Feyenoord. Je ziet toch dat Feyenoord het moeilijk heeft in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Nog altijd 0-0. Veel heeft de ploeg van Koeman nog niet afgedwongen. Nu een aanval met uh, Congolo die de middenlijn is overgestoken. Ibarra gaat naar de bal toe. Combinatie met Boetius. Maar Van Anod en Van Leerdam daar voor uh, Vitesse goed. Paasje nu naar de rechterkant. Want daar staat Ibarra. Ibarra op de eigen helft. Terug naar Leerdam. Die laat hem lopen voor Kasia Feyenoord. Dat niet zo heel veel grip heeft in deze fase. Vitesse heeft vooraf ook gezegd. We gaan naar de Kuip om te winnen. We willen gewoon drie punten. En we willen ook het initiatief. En tot nu toe in... De eerste 20 minuten heeft de ploeg van Bos ook het meeste balbezit. Ja, de eerste 10 minuten probeerde Feyenoord nog uh, flink uh, voor te, te checken, maar dat, uh, daar hebben ze nu eventjes afstand van gedaan, want ze laten uh, Vitesse achter in de bal rondspelen nu ook weer van der Heide Sorry, met excuus. De bal even uh, aan de voet hield. Maar uh, Vitesse houdt balbezit. Nu van Anoont weer helemaal terug naar Veldhuizen. Het lijkt erop dat Vitesse op deze manier door heel rustig de bal rond te spelen. Het, uh, het spel van Feyenoord uh, wil ontregelen. En dat lukt heel aardig. Want Feyenoord komt eigenlijk amper aan de bal. En zet ook niet aan om die bal te veroveren zit ook een beetje de klat in, dat wel bij Vitesse ook. Net als misschien bij Feyenoord, want de laatste weken gaat het nu niet geweldig met de nummer 2 in de eredivisie. Heracles, laatste wedstrijd van de eerste seizoenshelft, was al niet goed. En vervolgens de eerste twee duels in het nieuwe kalenderjaar ook niet om over naar huis te schrijven. Natuurlijk de derby, vorige week teleurstellend 1-1, maar ook tegen Pek Zwolle was het allemaal niet geweldig. Het positiespel ook met name niet wat Vitesse op de mat legde. Nu weer de Ploeg uit Arnhem aan de bal met Ibarra. Paasje naar Prupper. Daar zit Boetius tuss tussen. De bal gaat over de zijlijn. En nu is een ingooi voor Vitesse met Kelvin Leerdam. We hadden in de tussentijd een, een mop of vier kunnen vertellen. Want er is helemaal niets gebeurd. Uh, bal is steeds op dezelfde plaats. Zo'n beetje achterin bij uh, Vitesse. Nu dan uh, Van der Heijden. Nee hoor. Het maakt een beweging alsof hij de bal naar voren zou spelen. Maar uh, houdt hem dan toch weer uh, achter zich. En zal de bal eventjes breed geven. Van der Heijden op Kasia. Kasia uh, naar uh, Atsu. En Atsu. Naadsoer weer terug op Kasia. Kasia nu in de middencirkel. Gaat er een lange bal komen richting Van Arnold. Goede bal op de stropdas van Van Arnold als hij die om zou hebben. En hij probeert langs Janmaat te komen. Lukt niet. Want Jammaat in samenwerking met de Vrij weet de bal te veroveren voor Feyenoord. Gaat de bal naar voren. Maar Pelle is nog niet fatsoenlijk aangespeeld. Hij kan tot nu toe ook niets uitrichten. Want de bal is alweer in Vitesse bezit. Halverwege de eerste helft 0-0. Er mag wel wat vuur komen in deze wedstrijd. Het is natuurlijk toch een prachtige ambiance hier. Hier in Rotterdam. En twee ploegen die eigenlijk allebei alleen maar gebaat zijn bij een overwinning. Maar Van der Heijden bal in de breedte achter Leerdam. Dat zijn toch weer van die slordige momenten van Vitesse. En dus op best wel een gevaarlijk plekje. Want vrij diep op de helft van Vitesse mag dan Feyenoord gaan ingooien. Maar ook de thuisploeg heeft in dit duel tot nu toe nog niet heel veel afgedwongen. Echte uitgespeelde kansen van Feyenoord hebben we gewoon nog niet gezien. De ingooi gaat nu genomen worden. Martins Indy met Immers wordt verdedigd door Vitesse met Ibarra. Ook Leerdam staat daar natuurlijk aan de linkerkant waar Feyenoord nu nog altijd het balbezit heeft. Martins Indi overtreding van Ibarra en dus een vrije trap voor Feyenoord. Feyenoord dat de laatste acht keer tegen Vitesse ongeslagen is. Zes keer gewonnen, twee keer gelijk in de Kuip. En dat is natuurlijk iets wat je toch meeneemt. Maar ja... Vitesse laatste 11 wedstrijden niet verloren. Dus ja, dan doe je het ook goed. Acht keer gewonnen, drie keer gelijk. Bal gaat naar voor richting Pelle. Komt niet in balbezit, want daar zit weer Feyenoord iets tussen. De afvallende bal wel voor Klaas. Die hem helemaal terug speelt op eigen helft naar de Vrij. En die gaat nog verder terug. En zo is met twee pases de bal van halverwege de helft van Vitesse. In bezit van de keeper gekomen, Mulder van Feyenoord. En dan is het niet goed wat Martinez indi doet. Want die raakt de bal kwijt. En daar is een mogelijkheid voor Vitesse als de bal binnen doorgespeeld wordt. Maar Havenaar staat het buitenspel. De lange Japanse Nederlander of Nederlandse Japanner, Het is maar hoe u het ziet. Uh... Het was een beetje dom, om het zo maar te zeggen. Want hij uh, kon toch goed zien dat hij achter de verdediger moest blijven. Maar stond het buitenspel en hier ging een goede mogelijkheid verloren. Want anders was hij alleen op de keeper afgegaan. Het was inderdaad niet uh, slim gespeeld van uh, Vitesse. Het is overigens ook uh, vrij rustig. Wat me opvalt tot nu toe in uh, de Kuip. Het kan hier natuurlijk wel wat uh, hectischer zijn. De eerste minuten uh, toen uh, Feyenoord nog vol gas gaf was uh, prima qua sfeer. Maar nu merk je toch dat uh, het Feyenoord publiek ook ziet dat het uh, moeilijk is voor Feyenoord. Om echt uh, Vitesse met de rug tegen de muur te zetten in het uh, eigen stadion. Vitesse dat nog altijd ook in uh, de laatste vijf minuten weer het meeste balbezit heeft. Van der Heijden nu. Vorige week nog uh, aanvoerder bij Vitesse toen uh, Kasia ontbrak. Kasia die nu weer uh, de bal heeft nog altijd uh, op de eigen helft van Vitesse. Feyenoord doet niet heel erg veel. Pelle staat daar wel. Er wordt uh, gestoord door Vilena, maar heel overtuigend is het allemaal niet. Nu Van Aanholt aan de linkerkant. Korte combinatie met Atsu, Vitesse de bal met uh, Prupper. Die opent naar de rechterkant. Daar staat Ibarra speelt de bal dan terug naar Leerdam. Dit kan misschien niet opleveren voor Vitesse, maar het tempo ligt ook niet heel erg hoog. Ibarra besluit nu om naar binnen te trekken. Probeert Havenaar aan te spelen. Er zit een voet tussen van Boetius en dan heeft Feyenoord de bal via Congolo. Wordt er wel gestoord door Ibarra. Gaat de bal naar voren en staat daar Leerdam die daar heel kort speelt op Boetius. Een overtreding maakt ook in dit geval en dus een vrije trap voor Vitesse op de eigen helft. Misschien wacht Vitesse wel tot het laatste kwartier, want daar zijn ze verreweg de meest scorende ploeg in de Eredivisie. 15 doelpunten scoorde Vitesse in het laatste kwartier. Ter vergelijking Feyenoord, 4 doelpunten in het laatste kwartier. Maar laten we hopen dat dat niet het geval is. Want dan moeten we nog lang wachten voordat deze wedstrijd ontbrandt. Met Terence Congolo in balbezit. Gaat in de diepte zoeken naar Boetius. Boetjes bal op de borst. Met Leerdam tegenover zich. Goed 1 2 met Vilena. Vilena nu halverwege de hel van Vitesse. Kaatst richting Pelle. Pellebal naar de buitenkant, naar de opkomende Jammaat. Jammaat op de punt van op gebied. Met de voorzet. En daar is de kopbal. Oh, die had er ingemogen hoor. Die had erin gemogen van Vilena. Vilena staat helemaal vrij. Iedereen vraagt zich af hoe dat toch mogelijk is. Want de voorzet vanaf de rechterkant is goed van Jan Maat. En Vilena mag de bal minimaal tussen de palen koppen. Maar komt de bal naast het doel van Piet Veldhuizen. En dat was op een meter of zes van Veldhuizen de grote mogelijkheid in de wedstrijd tot nu toe. Hij komt op naam van Vilena. Vitesse wordt nu opgejaagd. feyenoord moet terug naar Veldhuizen. Veldhuizen met een ram naar voren. Maar Feyenoord vangt de bal op achterin met Jan Maat. Inderdaad een prima uitgespeelde aanval van Feyenoord. De beste tot nu toe van de Rotterdammers in deze wedstrijd. En Vitesse krijgt nu op de middenlijn een vrije schop. Immers gaat naar de bal toe. Maar het lijkt me dat de vrije schop voor Vitesse is. Na een overtreding waar ook Atsu bij betrokken was. Een overtreding van Klaasie. 0-0. Nog altijd de stand. 28 minuten onderweg. En Vitesse... Heeft de vrije schop op de eigen helft inmiddels alweer genomen. Van der Heijden naar Kasia. En Kasia drijft de bal dan op. Naar de linkerkant wordt geopend. Maar daar zit Feyenoord goed tussen. En via Jan Maat gaat het dan opnieuw naar voren. Immers, Klaasie, combinatie op de eigen helft. En bal kwijt. Nee, Boetius of is het Filena? Ja. Het is Filena met Ibarra open. Nu naar de rechterkant. Daar staat Armenteros. Armenteros dan op Jan Maat. Natuurlijk Stoma weer op naar die rechterkant. Jan Maat, Jan Maat nog altijd. Maar dan is het Vitesse. Met Atsu die de bal uiteindelijk over de zijlijnen plaatst. Ja, Feyenoord begint weer wat te komen nadat het in de eerste vijf, zes minuten uh, op de helft van uh, Vitesse te vinden was. En nu de afgelopen paar minuten ook met die enorme kans voor uh, Vilena. Maar ja, de aanval aanvallende middenvelder heeft pas twee doelpunten gemaakt in dit seizoen. Uh, komt wel terug van een uh, schorsing. Zullen we dat dan maar als excuus uh, gebruiken als Van der Heide de bal met een enorme ram naar voren uh, uh, wegwerkt. En uh, moeten de twee uh, zo'n beetje langste mannen van het veld, namelijk uh, de Vrij... En Havenaar moet achter de bal aan. Maar die bal gaat over de zijlijn. En Feyenoord mag gaan gooien. Want uh, verder heeft niemand de bal geraakt. En dan staat daar Jan Maat. Die uh, kan gaan gooien. Doet dat naar voren. Richting uh, Armenteros. Armenteros uh, probeert uh, van Aanot van zich af te schudden. Dat lukt half. Dat lukt nu helemaal. Maar dan komt hij Van de Heijden tegen. En Van de Heijden zit er goed tussen. Speelt er wel naar de buitenkant. Naar Ibarra. Ibarra verslikt zich dan in Martens Indiek. Maar kan het herstellen. Nu met een goede paas aan de rechterkant. Daar is Leerdam wat meters uh, opgekomen. Maar raakt de bal van. Vervolgens ook weer kwijt. Bal gaat wel over de zijlijn. Via Boetius. En dus een ingooi voor Vitesse. Genomen door Leerdam. Terug naar Kasja. Terwijl we kijken naar de lachende gezichten in de dugout Bij Vitesse. Peter Bos. Hendrik Kruse. Die hebben het wel naar hun zin hier in de kolkende kuip. Terug gaat het naar Kasja. Kasja dan weer naar Veldhuizen. Met de korte moutjes. En zo verstrijkt de tijd. Zitten we alweer bijna een half uur te kijken. Naar Feyenoord-Vitesse. De nummer 2 tegen de nummer 4. Staat het 0-0? En heeft Feyenoord via Vilena de beste kans gehad. Leerdam naar de rechterkant. Paast naar Kasja. Kasja neemt de bal rustig mee. Gaat de middenlijn over. Niemand beweegt bij Vitesse. Havena wil hem wel hebben. Maar het gaat naar Atsu. Atsu, korte combinatie naar de rechterkant met Ibarra. De voorzet mag wel komen. Maar Ibarra kiest voor de weg terug naar Leerdam. Leerdam dan. Leerdam kan pasen. Doet dan naar de rechterkant. Daar staat nog altijd Ibarra. Nu dan wel een hoge bal. Maar heel slecht en via Jan Maat gaat het dan terug met een kobbal naar doelman Mulder. Het is verre van uh, een kraker nog. Uh, het spettert zeker niet, want uh, het staat 0-0 inderdaad na een half uur spelen. En uh, het is te slordig, het tempo is te laag om van een echte kraker te, uh, te spreken. 0-0 na een half uur spelen tussen Feyenoord en Vitesse. Marcel Mesker, hoe staat het bij Berg tegen Sijsling? Nou, nog altijd uh, 6-3 en 4-3. Een breekvoorsprong voor de Tsjech in de tweede set. Uh, het is wat uh, ja, eenzijdig. Seisling speelt uh, zeker niet slecht. Maar het is uh, Berdic die domineert. Om um een voorbeeld te geven, breakpoints. Zeven uh, stuks heeft Berdic er gehad. Twee keer gebroken. Seisling heeft nog geen enkele kans gehad op de service van de Tsjech. Dus uh, voorlopig is het een uh, uh, wedstrijd. Maar uh, ja, Seisling moet uh, zich vasthouden aan zijn eigen service. En wie weet uh, hopen op een paar missertjes van Berdy. Terug naar de Kuip. Het is nog geen toppen, Richard. Nee, het is nog niet heel erg geweldig. Vitesse verslikt zich nu achterin met Kasia. Die moet dan dat herstellen met een deal op Immers. Mag het van scheidsrechter Kusebuk? Ja. Want hij laat het spel doorgaan. Dat was toch een momentje waarbij Immers bijna weg was. Na een foutje achterin bij uh, Vitesse. Maar Feyenoord komt toch iets beter in de wedstrijd. Klaas heeft de bal op de eigen helft. Paast naar de rechterkant. Kort balletje breed. Dan is het de Vrij. Die opent goed naar de rechterkant. Daar is Piazon weg. En dan kan Jan Maat natuurlijk komen. Jan Maat gaat naar binnen. In combinatie met Pelle. Dit is misschien een mogelijkheid voor Feyenoord. Maar Van Aanholt haalt weg. Dan immers geschoten tegen de rug aan van Prupper. Maar Feyenoord houdt de bal aan de rechterkant van het veld. Met de Vrij. En de Vrij loopt de bal over de zijlijn. Want hij hield een beetje in omdat er wat mensen buiten spel stonden. En hij kon de bal ook niet teruggeven op Congelo. Want die stond in de verdediging bij, uh, bij Havenaar. Dus ging de bal over de zijlijn. Heeft Vitesse de bal. Speelt de bal naar voren. Havenaar uh, probeert te kaatsen. Maar ja, met wie? Het is Feyenoord iets uiteindelijk die uh, gevolgd Wordt. ...en dan gaat de bal naar Prupper. Prupper draait, maar hij draait helemaal naar zijn eigen helft. En vindt daar Van Aanholt euh, linksback van Vitesse... ...die de bal weer helemaal terugspeelt op uh, Piet Veldhuizen. Een laag tempo aan uh, beide kanten. Uh, ja, je ziet dat de, de wedstrijd onder druk staat. Dat er spanning is en dat de zenuwen misschien ook uh, absoluut een rol spelen... Bij, ...bij de ploegen als Leerdam de bal heeft en weer helemaal terugspeelt... ...in dat werkelijk wandeltempo van uh, Vitesse naar Cassia. Maar ja, Vitesse speelt uit... En weet dat het aan één bevlieging genoeg heeft. En heeft daarmee met Piazzon bijvoorbeeld. En Atsu toch mensen die dat kunnen. En Ibarra niet te vergeten. Eh, goed, ondertussen Ibarra niet in balbezit. Feyenoord wel met Klaas. Die de bal ja, een beetje blind naar voren speelt. En dan kan die bal weer makkelijk opgevangen worden. Door Vitesse achterin. De druk ligt natuurlijk vooral bij Feyenoord. Dat voor het eigen publiek zich ook niet mag verstoppen. heeft een achterstand van vijf punten op Vitesse. Moet deze wedstrijd winnen om nog in de race te blijven voor de bovenste plaatsen. Vitesse heeft de bal met Prupper. Paast naar Ibarra. Die staat daar natuurlijk aan de rechterkant. Nul doelpunten. Nul assists nog altijd voor de Ecuadoriaan. Leerdam nu ook mee naar voren. De oud-Feyenoord. Op combinatie met Ibarra. Dan bemoeit ook Pruppen zich ermee. Driehoekje nu op de helft van Feyenoord. Het speelt zich af aan de rechterkant nog altijd. Waar Vitesse eigenlijk continu de bal heeft. En nu is het Leerdam die Feyenoord iets weer vindt. Wie gaat namens Feyenoord naar de bal? Het is... Uh... Boetius, maar nog altijd pingelt Vitesse er lustig op los. Het balletje gaat heel aardig rond, maar nog altijd niet in dat hele hoge tempo. En nog altijd niet gevaarlijk in de buurt van het strafschopgebied. Nu misschien wel met Havenaar, maar daar zit Congolo dan goed tussen. Maar Vitesse houdt opnieuw de bal. Kans nu misschien voor Prupper en een heel aardig schot van een meter of 25-30, wat zal het zijn? Vanaf de linkerkant een beetje schuin geschoten, maar toch ruim ook weer over het doel bij Mulder. Maar het was tenminste weer een klein lichtpuntje in deze tot nu toe vrij saaie wedstrijd, Andy Wat heet saai? Het is uh, heel saai, maar goed. Het was een goed schot van Prupper, dat wel. En uh, Prupper laat uh, regelmatig zien wat voor klas hij in huis heeft, want dat heeft hij overzicht, zoals nu ook, wel teruggespeeld op van der Heide en Kasia. Die speelt hem al een beetje terug op. Uh, beetje kort terug op Veldhuizen die uit zijn doel moet komen. En de bal naar voren rond. Waar we Havenaar het komt nu wel wind van Congolo. Maar de rugdekking goed is van Martens Die de bal meteen weer breed speelt op de Vrij. Het wandeltempo is niet alleen van Vitesse. Maar ook van Feyenoord. Want de Vrij speelt de bal rustig naar Congolo. En Congolo houdt de bal weer bij zich. Speelt de bal dan weer heel rustig breed naar de Vrij. De Vrij bal naar de linkerkant. Waar uh, Jamaat opvallend veel ruimte steeds heeft. En op mag komen. En dat eigenlijk wat mij betreft meer. Doen. goede beweging van Armenteros. Armenteros met de voorzet. Pelle wordt even vastgehouden. Zo leek het in Immers. Oh. Dan in de rebound. Het leek er even op. De rebound gaat over het doel van Veldhuizen. Dat Pelle even vastgehouden werd. En toen die daar niet voor gefloten werd. kwam de bal voor de voeten van Immers. Een beetje rechts van het doel. En rampt de bal kruislinks over datzelfde doel van Piet Veldhuizen. En dus nog altijd 0-0. Martin Indi nu voor Feyenoord aan de linkerkant. Goede bal in de diepte gespeeld. Daar staat Boetius' duel met Casio. Kasia in de 35ste minuut. 10 minuten nog dus in de eerste helft. 0-0 de stand. Dan is het Boetius nog altijd met Kasia tegenover zich. Bal naar Pelle. Dan is het Van der Heijden die kopt. En dat is maar goed ook. Anders had Pelle hem waarschijnlijk binnengeknikt. Feyenoord nog altijd de bal. Maar nu helemaal aan de rechterkant. Daar staat opnieuw Jan Maat. Die inderdaad heel veel ruimte krijgt van Piazon. Nog altijd Jan Maat. Bal wel weggehaald door Feyenovic. En die gaat over de zijlijn. Toch een beetje paniek nu achterin bij Vitesse. Want als deze wedstrijd iets nodig heeft, is het een doelpunt. En Feyenoord heeft daar meer aanspraak op dan Vitesse. Nu ook weer de bal naar voren er wordt een tikje gegeven aan Jan Maat. Immers komt niet in balbezit, Omdat Van der Heijden daar goed tussen zit, die speelt de bal op Feyenoord Feyenovic, balletje breed naar Van Aanholt. Feyenoord is weer aan het storen, aan het jagen. Maar dan kan Vitesse de bal via een paar simpele voetbewegingen... weer krijgen waar het wil bij Atsu nu in de middencirkel. Atsoe kijkt en draait om zich heen. Twee doelpunten heeft de Ganees tot nu toe gemaakt in de Nederlandse competitie. Voor Vitesse krijgt de bal terug van Van Aanholt Wordt dan opgejaagd door Vilena. Terug naar Van Aanholt En Van Aanholt ja hoor. Dan gaan we weer helemaal terug naar Van der Heijden. En dan is het weer Kasia. Goed is het niet. Spannend natuurlijk wel. Je voelt dat ook wel in het stadion bij de ploeg. Ook nog vrij afwachtend spelend in die eerste helft. Ongetwijfeld worden de ruimtes straks in de tweede helft wel wat groter. Als de ploegen meer risico gaan nemen. Kasia paast de bal nu namens Vitesse naar Prupper. Dan weer terug naar Kasia. We zitten in de 37e minuut. Het is allemaal niet heel erg geweldig waar we naar zitten te kijken. Maar de beste kansen zijn tot nu toe geweest in dit duel in Rotterdam voor Feyenoord. Maar het staat nog steeds 0 tegen 0. Marcelle Meske, ja het is. Uh... Setpoint voor Thomas Bertig op de service van Sijsling. Uh, Rally aan de gang. Backhand in het net uh, door Sijsling. En dat betekent uh, 6-3 ook in de tweede set voor Thomas Bertig. Zo staat er twee keer 6-3 op het scorebord. En leidt Tsjechië met 2 sets tegen 0. Eigenlijk niets op af te dingen. Bertig is uh, een maatje te groot uh, voor Sijsling. En uh, ja, dat betekent uh, dat dit uh, toch al somber uitziet. Sijsling uh, moet nu 3 sets op rij winnen. Nou, dat zie ik hem niet doen tegen de nummer 7 van de wereld. Die uh, helemaal niet. Uh, niets verzaakt, ook geen moeite heeft kennelijk om zichzelf op te laden na die halve finale plaats bij de Australian Open. En als titelverdediger doet Berdych wat hij moet doen. De kopman staat twee sets tegen nul voor tegen Igor Sijsling. Ik neem aan dat we niet heel veel gemist hebben, hè, Andy? <laughs> nee, nee Ronald, niet veel. Ja, een gele kaart van uh, Leerdam tegen zijn oude uh, ploeg. Hij kreeg geel vanwege een overtreding op uh, oud ploegenoot Martis Indy. En dat was een pittige, terwijl wij hier een uh, shot krijgen op onze monitor van Theo Jansen. Die uh, bij de kapper is geweest, maar de kapper moet het nog wel afmaken. Modelletje. Het is uh, wel heel apart. Uh, een soort band om zijn hoofd. Maar dan uh, horizontaal. Ja, het is natuurlijk triest. Theo Jansen zo zwaar geblesseerd geweest. Op de weg terug. En bij een oefenwedstrijdje Zijn knie weer verdraaid. En voor de rest van het seizoen eruit. En dat is uh, voor... Uh... Zo'n goede en sympathieke voetballer als Theo is toch uh, een groot drama. Balbezit voor Feyenoord bal achterin bij de Vrij. We hebben gespeeld 38,5 minuut. Eén uh, kans gezien voor Vilena. Eigenlijk is dat het enige wat ik heb opgeschreven. Het schot van Prupper was ook nog aardig aan Vitesse kant. Maar voor de rest hebben we geen mogelijkheden gezien. Niet voor Feyenoord, niet voor Vitesse. Het zal 0-0 staan. Uh. Ja, nog altijd helaas. Een doelpunt heeft dit uh, duel inderdaad uh, nodig. De kraker in de kuip vooraf uh, bestempeld. Klaas speelt de bal terug naar Mulder. Mulder opent dan snel. Dat is goed naar Jan Maat. Die krijgt uh, heel veel ruimte om op te komen. Ook omdat Piazon verdedigend niet al te veel doet. De immers nu opnieuw naar Jan Maat. Die zou wel eens kunnen schieten. De bal wordt geblokt door Van der Heijden. Gaat dan naar de rechterkant. Kan Boetjes hem hem binnenhouder voor Feyenoord? Het publiek erachter. Voorzet van Boëtjes. Ja. En daar is de goal. De goal van Pelle. Het is 1-0 voor Feyenoord. Een prachtig doelpunt. Goeie voorzet van Boetius en dan komt hij daar ineens, de Italiaan komt hij voor zijn man. Het is de 39 e minuut, het is een heel belangrijk moment voor Feyenoord. Het 16 e doelpunt van Graziano Pelle. En wat is hier dan toch belangrijk voor Feyenoord en staat hij misschien wel op op het juiste moment voor de Rotterdamse club. En natuurlijk is het legioen helemaal uitzinnig van vreugde hier in de Kuik. En nu kolkt het hier echt. Prachtige voorzet van Boetius. En bij de eerste paal binnengeknikt door Kratziano Pelle. Maar Cascia staat te kijken. Zo van kijk eens wat Pelle allemaal kan. Of is het Van der Heijden die daar in de buurt staat. Uh, nee het is Cascia. Die wijst nog wel naar Pelle. Van neem hem over. neem hem over. Maar Havenaar die ook in de buurt stond. En Van der Heijden nemen niet over. En dan is het Pelle die helemaal vrij kan binnenkoppen. En laat dat niet over aan de Italiaan. Want dat kan hij als geen ander. Dat blijkt wel weer. 16 doelpunten in deze competitie. 3 assists. Het blijft een enorm fenomeen hier in de Kuip. En uh, ja, daar is men blij mee. 1-0, het was wat de wedstrijd nodig had. En nu ben ik benieuwd wat Vitesse gaat doen. Vijf minuten voor rust. Bal gaat weer richting Pelle. Die uh, toegejuicht wordt. En het uh, publiek, het fijne publiek, wijst of uh, Wuift. Moet ik uh, uh, goed zeggen. Richting de vele meegereisde Vitesse supporters. Want het uitvak zit helemaal vol. Maar daar is nu stil. Boetius gaat Goeie, over 3 bij uh, Kasia. En Kasia krijgt hier een gele kaart? Nee. Want ik denk niet dat hij uh, Boetius raakt. Dat zegt Kasia ook uh, tegen scheidsrechter Jusse Buur. Die houdt de kaart op zak. Maar vanwege de beweging. Waardoor Boetius gaat liggen. geeft hij wel een uh, terechte uh, vrije trap. Maar ook terecht dat hij daarvoor geen geel geeft. Gaat er wel wat onbezuist in, vind ik. Maar... Ja, inderdaad. Toch terecht dat Kuzubuyuk hier de kaart op zak houdt. Misschien, ja als je nu in de herhaling kijkt, zit hij daar toch met een uitgestoken voet. En had Kuzubuyuk, zeg ik nu met terugwerkende kracht, misschien ook wel die gele kaart kunnen geven aan de aanvoer. Het is een, een moeilijk moment. Misschien heeft het ook wel te maken met die goal van zojuist. Waarbij, en die zei het al, Vitesse het gewoon echt even kwijt was. Van der Heijden kijkt naar Kasia. Kasia kijkt naar Van der Heijden en ineens is die razendsnelle pelle er dan. Nu de voorzet. Van Klaas uit die vrije trap. Bal wordt weggekopt in de doelmond door Vitesse. Afvallende bal is voor Feyenoord aan de rechterkant. Feyenoord staat voor met 1-0. De bal gaat terug. Feyenoord dat natuurlijk het balbezit wil houden. Nu weer die voorzet richting Pelle. Immers kan hem net niet binnenhouden En zo gaat de bal over de achterlijn. En heeft Vitesse weer even wat rust. 3,5 minuut nog tot de rust. En balbezit voor Vitesse. Maar ja, Vitesse zal het nu dus heel anders moeten gaan doen. Want het hele langzame werk van de eerste 30 35, 40 minuten. Ja, dat is natuurlijk nu wel voorbij als je 1-8 staat. Want als je zo blijft voetballen, dan kun je gokken op het laatste kwartier. Maar dat lijkt me niet echt slim. Ronald Koeman geeft wat aanwijzingen. Die wijst met het vingertje naar voren. En uh, bedoelt daarmee dat de boel vastgezet moet worden. En dat doet immers ook meteen. Speelt de bal wel over de zijlijn. Maar doet dat uh, goed. Want zo heeft uh, Vitesse wel een inworp aan de linkerkant van het veld. Via Van Arnold. Vitesse nu aan de linkerkant inderdaad met Van Arnold naar voren. Bal wordt verlengd door Prum. Via de Ecuadoriaan Ibarra is Vitesse de bal ook alweer kwijt. Dan gaat het wat op en neer. Via wat hoofden, zowel van Feyenoord als Vitesse, moet Leerdam de lucht in. Winterduel van Boetius. Via Atsu gaat het dan naar de rechterkant. Ibarra moet er achteraan, maar die gooit eigenlijk ook. Martens Indy is dat, zo'n beetje over de zijlijn. en Zo krijgt Feyenoord gewoon weer een ingooi te nemen. Je noemde net de naam van Koeman. Koeman die toch wel voor wat koude oorlog heeft gezorgd aan de vooravond van deze wedstrijd. Zei bijvoorbeeld gisteren nog dat Vitesse absoluut geen titelkandidaat is. En dat zou ook maar zo waar kunnen worden als Feyenoord hier vanavond wint. Combinatie Boetius, Pelle. Goed. Dan weer Boetius. Of is het daar Filena? Maar Veldhuizen redt. Weer een kans. Een hele goede voor Feyenoord. Het is Filena die hem uiteindelijk als laatste raakt. En dat zag er weer veelbelovend uit. En zo is Feyenoord in de slotfase van de eerste helft toch heel duidelijk de betere ploeg. Combinatie met Pelle die dat in één keer heel goed doet. En dan is het uiteindelijk Filena die op Veldhuizen strandt. Belangrijke overwinning of belangrijke redding moet ik zeggen van de keeper van Vitesse. Ze staan te pitten achterin bij Vitesse want er stonden zomaar drie man vrij voor de keeper zo'n beetje. Nu de hoekschop die daaruit volgt. Vanaf de linkerkant. Daar staat Klaasje natuurlijk klaar. Boetjes wil hem kort maar Klaasje zorgt dat de bal bij de tweede paal komt. En daar is Veldhuizen. Hoog boven alles en iedereen. En gooit met links meteen uit naar Ibarra. Ibarra nu probeert Vitesse snel te komen. Via Prupper. Prupper die de bal heeft gekregen. En meteen voor het doel geeft. Goeie bal. Als Jamma de bal maar net raakt. En dat is maar goed ook. Want anders was Piat alleen op de keeper afgegaan. Maar Piat heeft wel de bal. Maar is wat verder van het doel verwijderd. Gaat proberen te kaatsen met Atsu kaatst kaatste niet. Houdt de bal in bezit. En wordt dan opgejaagd door Pelle. Moet helemaal terug naar Van der Heijdenk. Krijgt hem terug van Van der Heijden. Hatsu weer halverwege de Feyenoordhelft. Kijk naar de rechterkant. Daar staat Leerdam helemaal vrij. Krijgt de bal. Kan hem aannemen. En de voorzet geven richting tweede paal. Maar ver over alles en iedereen heen. Wordt de bal daar notabene opgepikt door Arme Teros. En die doet dat uitstekend via Immers en Pelle. Aantrekkelijke slotfase van de eerste held. Feyenoord leidt. Heeft het nu even moeilijk op de eigen held. Want Vitesse zit er bovenop. Van der Heijden verovert dan de bal. Voor de ploeg van Peter Bos en zo kan Vitesse dan weer bouwen aan een aanval. Nu over de rechterkant. Daar waar Ibarra de bal voortdurend komt halen. Nu in duel met Martens Indy. Korte combinatie met Prupper. Die heeft daar niet de controle. Ook omdat Boetius en Vilena daar goed storen namens Feyenoord. bal gaat over de zijlijn. ingooien voor Vitesse. En we we gaan heel langzaam richting de extra tijd. Komt er extra tijd überhaupt in deze eerste helft? Bijna 45 minuten gespeeld. 1-0 dus voor Feyenoord. Doelpunt van Pelle. De ingooi van Leerdam. Bal wordt weggekopt. En dan inderdaad geen extra tijd in de eerste helft. Gusebuuk zegt we gaan naar de kleedkamers. Met een 1-0 voorsprong voor Feyenoord. En ik denk ook zeker gezien de laatste 10 minuten van deze eerste helft. Is het misschien wel een terechte voorsprong. Prachtig doelpunt in de 39 e minuut van Graziano Pelle. En dan kunnen we even uitgebreider naar Ostravana, Marcella Mesker. Uh, het is niet de verwachting dat Igor Sijsling ook voor een verrassing kan zorgen. Hè? Nee, het ziet er niet naar uit. 6-3, 6-3 voor Berdych. 1-0 nu voor de Tsjech als Sijsling serveert. 40-30. Ja, en dan toch weer een hele goede clean winner met return van Berdych En dan is het van 40-15 zo weer 40 gelijk. En zo zie je dat... Uh... Ja, moet best moet knokken om zijn servicegames binnen te halen. Hij staat ongelooflijk onder druk. Vooral ook omdat hij ja, nauwelijks punten zelf kan pakken op de service van Berdy. Dus de Tsjech staat heerlijk te tennissen. En ja, dat is uh, ook wel uh, uh, aan hem uh, uh, af te geven. Want um, ja, hij komt natuurlijk vanuit Australië. heeft daar uh, heel goed gespeeld. Voor de eerste halve finale gehaald. Voor in vier sets van de uiteindelijke winnaar Vavrinka. Ja, hij moet dan naar eigen land zo weer de kopman zijn in, uh, hier tegen Nederland spelen. Een wedstrijd die Tsjechië als titelverdediger natuurlijk absoluut moet winnen. Dus dan moet je maar weer uh, jezelf zien op te laden. Nou, we zagen bij Stepanek dat hij het uh, zeker aan het eind van die partij toch best moeilijk had. Maar Berdy, uh, die staat hier gewoon heerlijk te tennissen. En is eigenlijk net in alle maten wat uh, te groot voor Sijsling. Uh, ja, wanneer had jij door dat, dat uh, Robin Haas een goede kans maakte tegen Stepanek? Nou ja, ze hadden nooit eerder tegen elkaar gespeeld. Dus daar kan je niet op afgaan. Maar goed, kijk je naar de ranglijst. Stepanek is 50, Haas is 46. Dus dan weet je dat dat best close is. Uh, de Davis Cup is natuurlijk wel iets waar Stepanek altijd goed heeft gespeeld. Zeker de laatste twee jaar. Davis Cup held. Maar goed, hij is wel 35. En Haas is ook, een, net als Stepanek, toch wel een ervaren Davis Cup speler. Speelt al een aantal jaren voor Nederland als kopman. En doet dat al jaren heel erg goed. Dus dat was zeker geen uh, uitzichtloze uh, positie van tevoren. Nee, het was juist de sleutelpartij van deze ontmoeting. Van als er ergens een kans was om een partij te winnen... dan was het de wedstrijd van Hazen. Nou, Hij moest natuurlijk wel goed spelen. Dat was een vereiste en dat heeft hij gedaan. Dus ja, uiteindelijk een, een prachtige overwinning. Ja, hoe staat het nu in deze game? Nou ja, het staat nu uh, breakpoint uh, voor uh, Thomas Berdy voor 2-0. Daar komt de service van Sijsling. die gaat in het net. Nou, dan gaat hij naar achter voor de tweede service. Berdy een uh, stapje naar voren. Ja, toch een imponante verschijning. Imposante 1,96 meter. 96, keiharde return. Sijsling uh, heeft die bal nog maar net terug. En die bal die gaat dan ook uit. En dan is uh, de break daar weer voor Thomas Berdy. En wordt het 2-0 in de derde set. En opnieuw een vroege break. Ja, dat betekent dat Sijsling die hele wedstrijd al achter de feiten aanloopt. En in deze uh, derde set is dat scenario uh, niet anders. 6-3, 6-3 en 2-0 dus. De verwachtingen zijn hoog gespannen voor het WK-veldrijden... dit weekend in eigen land. Bij de vrouwen is Marianne Vos als altijd de torenhoge favoriet... terwijl de jonge Lars van der Haar deze winter gevreesd wordt... door alle toppers bij de mannen. Hij kronen zich een week geleden met het winnen van de wereldbeker... tot de regelmatigste crosser van het afgelopen seizoen... en het parcours in hoge rijden lijkt op zijn lijf geschreven. Morgen de vrouwen, overmorgen de mannen. Gio Lippens blikt vooruit met Vos en van der Haar. Lars, waarom wordt Marianne gewoon voor de zevende keer wereldkampioen? dat ze gewoon de beste is. Zo makkelijk is het? Ja, natuurlijk. Nee, zo makkelijk zal de wedstrijd nooit worden. Want uh, Katie is nog een stukje sterker dan de laatste jaren, volgens mij. Maar uh, ik denk toch wel dat, uh, dat Marianne nog steeds wel dat streepje voor heeft uh, als ze goed in vorm is. Marianne, dat tikje wat je afgelopen week uitdeelde. Ja, Katie komt een wedstrijd. kreeg een astma-aanval. Maar toch, je hebt met overmacht die laatste wedstrijd gewonnen. Hoe belangrijk is dat psychologisch? Nou ja, dat was voor mijn eigen vertrouwen heel fijn. En. Uh... Ja, wat het, wat het met de anderen gedaan heeft, dat weet ik natuurlijk niet. Uh, voor Katie was het uh, waarschijnlijk zelf tegenvallend dat ze uitviel. Maar ze heeft ook niet, uh, ja, niet kunnen meten met mij. Ik heb ook niet kunnen meten met haar. Dus wat dat betreft uh, ja, is dat nog wel een beetje een vraagteken. Maar ja, we willen gewoon allebei goed zijn op het WK en dat is het belangrijkste. Maar is psychologie belangrijk? Ook met name bij jullie op het moment dat je merkt... ja, Compton is wel aan een sterk seizoen bezig. Ja, natuurlijk. Als, uh, als je met elkaar uh, of, ja, elkaars rivalen bent en je... Je, je staat er uh, ja, allebei goed voor richting WK. Dan, dan is zo'n week, ja, week voor het WK wel een, uh, wel een belangrijk meetmoment normaal gesproken. Maar aan de andere kant, ja, uh, die generale die zegt ook niet alles. Kijk eens even naar de man tegenover je hier aan tafel, Lars van der Haag. Wat gevoel heb je daarbij, bij dat WK? Een uh, goed gevoel. Ja, als ik vandaag het parcours rondrijd, dan denk ik, nou uh, Lars, uh, mooi. Maar ja, goed, uh, hij heeft natuurlijk een supergoed seizoen gehad. En um, ja... Zoals ik er een, een goed gevoel bij heb, denk ik dat, dat hij dat zelf ook al wel, uh, wel mag hebben. Zijn vorm is uh, volgens mij heel goed en ik denk dat hij ook heel goed met, uh, met de druk weet om te gaan. Uh, dus uh, dat uh, gaan we zien zondag. Lars, was voor jou die laatste wereldbekerwedstrijd ook heel belangrijk. Je hoefde eigenlijk ja, nauwelijks in de top te finishen om uiteindelijk uh, winnaar te worden van die wereldbekerserie. Maar de manier waarop je uiteindelijk toch weer naar die vierde plaats rijdt, ook indrukwekkend. Ja, de vorm was gewoon heel goed, maar ik miste wel een beetje de schermte. Ik had een week niet gekoerst en, uh, en ook toch uiteindelijk een beetje in je hoofd van ja, het hoeft niet. En uh, ja, ik, ik start wel rustig en ik rijd mijn eigen tempo. En dat heb ik dan ook eigenlijk gedaan, maar eigenlijk had ik juist wel graag nog wel op het podium gestaan of op die wedstrijd gewonnen. Dus daar, daar, daar baalde ik wel een beetje van. Maar uh, uiteindelijk moet je de positieve dingen uit een wedstrijd halen. En uh, als je dan nog zo makkelijk naar een vierde plek rijdt en dan dat gewoon makkelijk vasthoudt, dan uh, mag je wel zeggen dat de vorm heel goed is, ja. Was het vooral ook heel professioneel wat je daar deed? Nou, ik denk dat als het heel professioneel is dat je, dat je daar had moeten winnen. Maar uh, ik heb natuurlijk gewoon geconsolideerd en uh, die wereldbeker netjes ingehaald. Uh, ik had hem graag nog net iets meer glans gegeven om daar op het podium te staan. Maar met een vierde plaats, dan, dan zet je niet ver van. Baal jij dat het morgen gaat regenen trouwens? Nee, uh, ik denk dat dat niet heel veel gaat uitmaken voor het parcours. Het heeft nou goed, uh, goed opgedroogd, maar diegene, de stukken die nat liggen, die zullen altijd nat liggen. Ook als het morgen niet had geregend. Dus dat gaat denk ik niet heel veel voor het parcours uitmaken. En voor jou, Marjan? Vind jij het wel fijn dat het gewoon zwaar wordt? Nou, het is wel leuk dat het nog uh, gaat veranderen, de omstandigheden. Dat maakt het allemaal uh, een beetje onzeker. En uh, ja, dat maakt het op de wedstrijddag nog wel extra spannend. Dus uh, ja, van dat betreft vind ik het wel leuk. Het zal iets meer uh, glibberen, iets meer uh, ja, duwen door de modder worden. Maar ja, dat is voor iedereen nog even, even afwachten. Bij jou is het consolideren, die wereldtitel vasthouden. Je hebt hem nou vijf keer achter elkaar alweer gewonnen. Maar hoe moeilijk is dat om dat vast te houden? Dus om als je kampioen bent uiteindelijk kampioen te blijven? Nou ja, best wel, best wel lastig. Maar ja, aan de andere kant, je weet ook wel wat, wat je mogelijkheden zijn. En, en ook ten opzichte van de anderen. Maar ja, je moet het wel steeds maar weer, steeds maar weer zien te bewijzen. En elk seizoen, ik, ik start vaak wat later in het seizoen. En ja, dan moet ik echt in het seizoen groeien. En dat zorgt soms best wel wat, uh, voor wat onzekerheid. Want dan is de rest staat al veel verder dan ik ben. En dan uh, moet ik de inhaarsslag gaan maken. Want hoe lastig is het bijvoorbeeld om die gretigheid vast te houden. De gretigheid die Van der Haag tegenover jou natuurlijk heeft. Want ja, die moet nog een keer voor de eerste keer wereldkampioen bij de elite worden. Ja, nou, dat, dat, dat valt niet eens uh, tegen. Dat is eigenlijk gewoon best wel goed te doen. Want een WK blijft altijd iets heel moois. En daar, uh, ja, daar, daar wil ik er ook altijd weer staan. Dus daar kan ik de scherpte zeker wel voor opbrengen. Langs is het soms moeilijk om de gretigheid juist in toom te houden? Uh, nee, dat valt wel mee. Uh, gretigheid moet je altijd hebben om zo ver mogelijk te komen in een wedstrijd. En uh, soms ben je die juist wel eens kwijt in het begin van de wedstrijd. En dan moet je hem weer snel terug herpakken om nog een goed einde eraan te breien. Maar uh, ja, ik denk uh, ja, aan de top komen is makkelijk. Maar aan de top blijven is een stuk moeilijker. Dus veel respect voor Marianne Vos. Zeker weten. Hey, is de oorlog al begonnen met de Vlaamse collega's? Uh, nou, Volgens mij hebben ze het meeste oorlog met zichzelf en met elkaar. En, uh, ja, ik, ik, ik hou me daar niet heel veel mee bezig. Uh, het heeft weinig nut ook, vind ik. En uh, als je dat allemaal gaat lezen, dan ga je jezelf er ook nog mee bezighouden ook. En dat heeft allemaal geen zin. Ben jij wat dat betreft ook wat voorzichtiger dan jouw voorganger, de andere Lars, de grote Lars langs Boom? Want die heeft voor dat WK van een paar jaar geleden hier in de Hokkerijde nogal wat uitspraken gedaan. Daar had hij achteraf wel spijt van. Ja, maar die was ook al een keer wereldkampioen, hè? dus die was ook wel weer een jaar verder. Ja. Ja, die, uh, die hield daarvan om die uitspraken te doen. En ik heb dat nooit gehad. Dus uh, dat is natuurlijk ook de persoon wie dat je bent. En, uh, en ik ben niet zo. Jij kunt rustig slapen. Zeker weten. Lars van der Haar en Marianne Vos in een bijdrage van Gio Lippens. We gaan even naar Ostravana Marcella Mesker. Um, jij zei al, uh, zijn er eigenlijk nog wel kansen uh, om voor Nederland om nog iets te winnen na vandaag? Uh, nou, in deze partij uh, zie ik het niet meer zitten. Want het staat inmiddels uh, 3-0 voor Thomas Berdy. Uh, eerste 2-6-6-3-6-3. Dus wat dat betreft uh, is het uh, een hele moeizame, eenzame strijd voor Sijsling. Die opnieuw een uh, breakpoint staat. Dan gaat hij serveren. Service is goed, goed genoeg. En uh, uh, mist de return. Dat betekent 40 tegelijk. Weert hij het uh, breakpoint af. Het had dus 4-0 kunnen worden. Dat uh, wordt het niet. Het blijft nog steeds uh, 3-0. Maar, ja, kansen in deze wedstrijd niet. Maar dat hadden we ook niet verwacht, hoor. 1-1 op vrijdag, in die eerste dag van de Davis Cup-ontmoeting... is natuurlijk voor Nederland, laten we goed. wel zijn, een prachtige score. Jazeker. Maar verder? Morgen de dubbel? Nou ja, morgen de dubbel, zoals zo vaak in een Davis Cup-ontmoeting... is uh, dat cruciaal. En ja, dan krijg je weer met uh, Stepanek en Berdich te maken... Tenminste, als Stepanek speelt, heeft hij natuurlijk toch vijf sets uh, gespeeld... Uh, ...oogde niet helemaal uh, oksel fris aan het eind, dus uh, dat weet je nooit. Maar dat zijn mannen die hebben van hun 15 Davis Cup-dubbels er 14 gewonnen. Dan komt nog weer een uh, belangrijk punt aan. Een uh, breakpoint wordt hier weer weggewerkt door Seisling opnieuw met een goede service. Ja, de rallies gaan uh, kort. Uh, is nog maar 1 uur en 31 minuten gespeeld. Als je nagaat dat die eerste wedstrijd 3 uur en 39 uh, minuten bedroeg. Lange rallies, leuk tennis, gevarieerd tennis, zat alles in. Ja, dit is gewoon het power-tennis zoals we het kennen van uh, Thomas Berdich. 1, 2, 3 klappen. Zo vreselijk hard, zo'n acceleratie. ...in zijn slagen en Sijsling ja, heeft moeite om dat bij te benen en uh, dat lukt dus ook niet. En nu slaat Sijsling uh, de bal in het net en krijgt hij opnieuw breakpoint tegen... ...bij een 3-0 achterstand dus in de derde set. De eerste twee sets al voor Berdy met twee keer 6-3. Dus we zitten hier op het randje van de 4-0. Nou, daar komt de service van Sijsling. Kijken of hij deze ook weg kan serveren. Nou, de eerste service niet, want die gaat in het net. Tweede service, hij neemt even de tijd. Hij heeft af en toe ook service volley geprobeerd, nu niet met de tweede service. Rally aan de gang. En een winnende return van Perdig. Zat hij er naast? Ik kan het net niet goed zien van hier, maar hij zit er net naast. Dus wordt het juice, maar dat schilder maar een haar. Nou goed, het is uh, juice, maar het is nog steeds 3-0 in het voordeel van Thomas Berdy. Moeilijke zaken dus uh, voor Igor Seisling, want Berdy leidt met twee sets tegen nul en 0 en 3-0. We gaan naar het NOS Journaal, daarna de tweede helft van Feyenoord-Vitesse. Het is berust 1-0. En in het laatste uur ook veel aandacht voor het einde van de transferperiode. Tot zo. De Pestribune. Deze week met Gert-Jaap Hoofdredacteur van de populairste site van Nederland, Nu.nl. Een jaar of wat geleden toen. was er wel een beetje een soort grafstemming in de journalistiek. dat het allemaal somber ging. Ik zie bij Nu.nl namelijk echt het tegenovergestelde gebeuren. Onze redactie wordt groter. Ja, voor mij gaat het hartstikke goed. Verder schrijfster, analyticus en oudschaatster Ria Visser. Ik dacht eerlijk gezegd toen ik stopte, 1988. ik kom echt nooit meer op een ijsbaan. Oudwielrenner Henny Stamsnijder, De tv-rubriek Kijken... en verslag van de wedstrijd Utrecht-Ajax.